Het weer. Vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. In de loop van de nacht kan nevel, mist en laaghangende bewolking ontstaan. Morgen blijft het veelal grijs, maar het is wel droog. En het wordt zo'n 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Diode de graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van maandag 2 december. De dag dat PSV de zonde eens goed moest overdenken. Op het trainingscomplex De Hertgang ging het vandaag natuurlijk over de nederlaag tegen Feyenoord. Over de scheidsrechters en over Ola denk Je moet direct gewoon weg Die moet je gewoon direct naar de andere kant sturen van de Hertgang en gewoon wegwezen. Over wegwezen gesproken, er vlogen ook een paar trainers uit. Wiljan Vloet Vloed zette bij Sparta Adrie Bogers op straat. Ja, dan heb je een fout gemaakt. Is niet goed gedaan met z'n allen. He, en dan moet je ook uh, zelf niet weglopen. Ja, ik heb fout gedaan. En Ruud Krol gaf er in Tunesië bij CS Xavier zelf de brui aan. Veel spelers hebben hun salarissen niet gehad en transes uh, niet gehad. Ik ben dan de aanspreekpaal en uh, ja goed, tot we gisteren die cup wonnen. Ja, toen heb ik dat uh, dus verteld. En verder gaat het vanavond over een routinier die wellicht Goet Eagles komt versterken. Over bobsleer Edwin van Kalker, die dicht bij Sochi is. En over het experiment bij de dressuurruiters. Twee paarden tegelijk in de ring. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. PSV sleept zich van dieptepunt naar dieptepunt. Verloor de ploeg donderdag de Europa League-wedstrijd tegen Ludo Goret. Gisteren ging het opnieuw mis in de papieren topper tegen Feyenoord. Het werd 3-1 in de kuip. PSV staat inmiddels in het rechte rijtje op de tiende plaats. Vanochtend was de uitlooptraining in Eindhoven. Een reportage van Edwin Cornelissen. Je zou het symbolisch kunnen noemen. De sirenes gaan af op deze eerste maandag van december. Terwijl de A-selectie de benen losgooit in de bossen rondom de hertgang. De reserves die staan op het veld. Gade geslagen door een groepje Koreaanse schoolkinderen. Die komen natuurlijk voor het park. En de trouwe viervoeter Chefke. En die is niet de enige. Er is ook een groepje wat oudere PSV-supporters... houden zich verder rustig. Maar gediscussieerd wordt er natuurlijk wel. Want PSV is opnieuw de gebeten hond. Na de wedstrijd van gisteren. Voor Feyenoord en PSP is dit. de wedstrijd van de waarheid. Wat ik er van vond. Als PSV supporter. Vreselijk. Ik was zelf in de keuken, maar het was dramatisch. Venetius. En onmiddellijk de gele kaart. Die is voor Bruma. Ja, waar ging het mis? Ik, ik, ik, ik, ik geef toch dat zo'n topwedstrijd echt gefloten moet worden. door een topscheidsrichter, meneer Kuipers. Er ja, zou nooit van zijn leven in de vierde minuut een gele kaart trekken voor een geval... ...waar als je goed gaat bekijken op de beelden helemaal geen gele kaart is. En die twee penalties. En wordt is daar even vastgepakt. Makkely legt de bal op de stip. Arias krijgt geel. De eerste penalty vond ik het op het oog... ...vond ik het een uh, hele zware uh, beslissing, eigenlijk te zwaar. Een heel lichte overtreding. Coatius blijft op de been, maar wordt wel even uit balans gebracht. Uh, aan de andere kant, ja, het staat op pagina 328 uh, B uh, van, uh, van meneer Van Egmond. En meneer Makli is ook een plezier. En ja, die vinden elkaar. Dus hij moet die pagina dat moet hij doen. Immers. Toen is het immers en pellen krijgt de bal tegen de voedsel? Maar een nieuwe strafschap toegekend. Uh, de tweede penalty. Ja luister, dat bedoel ik nou met kneden. Niet Pelle had moeten liggen, maar Bruma had moeten liggen. Dat is het raffinement. En dan kun je wel zeggen, daar hou ik niet van, maar Feyenoord wint op die manier. En dan gaat die Bruma ook nog geel geven en dus van het zelf sturen. Ja Bruma is gewoon dom, als je al geel hebt dan moet je niet zo'n uh, zo actie doen in, in de 16 meter. Dan weet je gewoon dat je, je geel kan krijgen, zeker bij Makkelie. De leidersweg van PSV duurt voort. Het wordt een martelgang in dit jubileumjaar. Nou, laat maar zitten, want het is gewoon uh, schandalig dat je van topclub met een P, topclub met een B wordt. Oh ja, daar moet ik het ook nog even over hebben, die Toyvonen. Hielje Mark vervangt links op het middenveld Toyvonen. De officiële lezing is dat Toyvonen een liesblessure heeft. Geloof je dat verhaal van die lichte liesblessure? Nee, nee, die wou gewoon niet meer. Die, uh, kijk, kijk, ik denk dat ik ook Q wonen heb, zeg. J jij voetbal niet. En ik toen zei gezegd, dan ook niet met de bank. En ik denk, uh, denk Toivon moet je het direct gewoon wegdoen. Die moeten gewoon direct gewoon naar de andere kant sturen van, van de Hechtang en gewoon wegwezen. Na de bosloop zijn het de spelers van de A-selectie die snel weer naar binnen gaan. En vanaf het veld komt ook Park daaraan. Maar oog voor de Koreaanse supporters heeft hij niet. Hij loopt linearector door de kleedkamer in. Daar wordt nog geanalyseerd, gesproken. En dan komt de aanvoerder Stijn Schaars naar buiten op weg naar de auto. Nou ja, we zijn natuurlijk teleurgesteld over, uh, over het resultaat gisteren. En, uh...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 van de supporters Psv die wil bovenin meedraaien als je dan tiende staat en je kunt geen resultaat halen dan, dan hebben zij het recht zich te gaan roeren dus we hebben gisteren ook met hun gesproken en ja, het, is, het is niet raar dat hun zich uiten de Koreaanse kids die doden de tijd nog eventjes door een balletje te trappen met uh, viervoeter chef en hun wachten wordt beloond als hun heldpark uiteindelijk ook nog even tevoorschijn komt voor een foto en een handtekening. Het Winkornel Cornelissen vanuit Eindhoven. Overigens heeft PSV Bruma een boete opgelegd wegens het maken van een obscene armgebaar richting de Feyenoordfans. Dan uh, blijven we even in Eindhoven, want Jong PSV verloor in de Jupiler League vanavond met 2-1 van Eindhoven. De zogenaamde lichtstad Derby. Eindhoven stijgt door de overwinning op Jong PSV naar de tweede plaats op de ranglijst. Op zes punten van koploper Dordrecht. En er was nog vanavond één wedstrijd in de Jupiler League. Jong Ajax tegen Almere City werd 1-1.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 Just a flirt van Miss Montreal, alweer vijf jaar oud. Sparta heeft trainer Adrie Bogers per direct ontslagen. De Rotterdammers verloren zaterdag van Jong Twente... maar staan in de Jubilair League toch nog maar mooi derde. RTV Rijnmond-collega Ruud van Os ging bij William Vloed langs... en vroeg om te beginnen waarom hij dit moment heeft gekozen... om Bogers de laan uit te sturen. Ja, nou ja, laat het uh, zo zijn. Het is in ieder geval geen prettige mededeling. En uh, het moment waarop je het uh, plaatsvindt, ja... Het is altijd moeilijk om het juiste moment zelf uh, te bepalen. He, je probeert dat uh, uit te stellen zo lang mogelijk. Uh, maar er komt een moment dat je niet meer er, uh, omheen kunt. He, we hebben de periode onder te Katen misschien niet altijd even goed voetbal gespeeld. Maar wel met heel veel passie. Dat heeft bijna geresulteerd in de promotie. Ja, die pijn zat heel diep. Dat wisten we. We wisten dat we een heel zwaar jaar gingen krijgen. Het enige wat je dan weer moet gaan proberen... is met uh, het goed wil van het publiek krijgen... Het publiek achter de ploeg krijgen... is met heel veel pas die gaan spelen. Nou, dat vraagt een bepaalde manier van uh, spelen. Een bepaalde, uh, bepaalde manier van inzet van spelers. Ja, en dat was eigenlijk al heel snel dat het heel moeilijk ging worden. Uh, dat zag je met name ook in de uitwedstrijd bij Willem II... in het begin van het seizoen. Ja, en dat is eigenlijk continu... Uh, aan de orde geweest. Dat we eigenlijk wel veel punten pakten. Sommige vlagen wel aardig voetbal lieten zien, maar niet goed. En wat we gewoon misten was een stukje beziening. Die heb ik eigenlijk alleen maar gezien in de tweede helft tegen Dordrecht. Toen vond ik echt dat er een ploeg stond. Alleen dan sta je met 3-0 achter. En ik vind eigenlijk dat je dat elke week moet laten zien... En natuurlijk moet passie van binnenkomen. Wat is passie precies? Ik denk niet dat passie alleen maar slijningsmaken is. Maar alles geven wat je in je hebt. Dat is wat wij hier bij Sparta graag willen zien. Dat is wat ook nodig is in deze moeilijke situatie. En dat hebben we niet gezien. De reacties waren heel negatief. Bij zijn aanstelling had je hem dit wel aan mogen doen. Ja, dat vraag je jezelf ook natuurlijk af. Hè? Want je bent, uh, buiten het feit dat je directeur bent, ben je ook mens. En je weet hoe zwaar het is. En ik weet ook hoe zwaar de afgelopen periode is geweest. Want ja, met Adrie heb ik al eens gesproken dat je zei... Nou, Willem II, tjuu, jongens, wat is dit? Of eigenlijk al naar Jong PSV, Boe, wat maak ik er allemaal mee? En wat voor reacties krijg ik? Je bereidt er iemand op voor. Het is een professional. Uh, je hebt er heel veel gesprekken mee. Ja, het is niet prettig. Laten we dat heel duidelijk vooropstellen. En dan uh, je vraagt en dringend, durf je het aan? Ja, dan zeg je, natuurlijk... Ik ben er klaar voor. En in die gesprekken ook. En de eerste weken uh, was er ook gewoon een uitstekend werkklimaat. Tot de wedstrijden gingen komen. En dat er resultaat komt. En media. En hoe ga je daarmee om? En dat kan je aan de buitenkant heel mooi bespreken. Maar uiteindelijk als je dan ervoor staat. Ja dan is het uh, het. Hè. Je ziet heel vaak de mensen zeggen. Nou ik zou ook wel trainer willen zijn van een betaald voetbalclub. Ja maar elke dag met de media omgaan. Elke dag een groep hebben. afgerekend over prestaties. Ja dan moet je er één keer staan. Ja en dan komt de, de werkelijkheid om de hoek. Adrie Bogers eerder weg, hiervoor Michel Vonk eerder weg, 2x2 wat Wiljan Vloed betreft. Hoe geloofwaardig ben jij nog als directeur? Nou ja, kijk, het heeft niet uh, als geloofwaardigheid te maken. Het directeurschap is meer dan alleen een trainer aan het stellen. Als je directeur bent van een club uh, als Sparta, heb je met heel veel facetten te maken. Laten we wel zijn, ik ben niet blij dat we al twee trainers vroegtijdig hebben moeten ontslaan. Dan zal ik absoluut naar onszelf moeten kijken. Waar trek je je conclusies dan? Natuurlijk trek ik mijn conclusies. Niet in de zin zoals jij het graag wil horen, maar ik trek wel mijn conclusies dat ik vind dat we daarin bepaalde zaken niet goed hebben gedaan. En nogmaals, Michel heeft hier anderhalve periode uh, gefunctioneerd en het is iets anders, vind ik, dan nu bij Adrie Bogers. Bij Adrie Bogers moeten we gewoon eh, concluderen... dat we dit niet goed hebben gedaan. Michel vind ik een andere situatie. Maar Adrie Bogers moet gewoon eerlijk zijn als onszelf. Dit hebben we met alle mensen die er gezamenlijk over gaan... niet goed gedaan, inclusief Wiljan Vloed. Dit heb je niet goed gedaan. Nou, zo eerlijk moet je zijn. Als mijn enige taak zou zijn het aanstellen van de trainer... Ja, dan heb je geweldig gefaald En dan is, moet je je conclusies trekken... zoals jij dat dan graag hoort. Maar als je als directeur van Sparta... vele andere facetten hebt... zowel op het algemeen gebied... Als op een sportieve gebied. We kijken maar naar de hele jeugd. Waarbij je ook nog eens een keer 200 spelers. Een kleine 40 medewerkers. Je kijkt naar de totale organisatie. Ja, dan heb je een fout gemaakt. Daar moet je eerlijk in zijn. Dan heb je het niet goed gedaan met z'n allen. He, en dan moet je ook uh, zelf niet weglopen. Ja, ik heb fout gedaan. Dat zei ja, de directeur van Sparta, Wiljan Vloet. Dan gaan we naar de volgende trainer zonder club. Ruud Krol Hij heeft zelf ontslag genomen... bij zijn Tunesische werkgever CS Sfaxin. Tot verbazing van de fans van de club... want Krol won afgelopen zaterdag nog de African Confederations Cup. Maar Krol heeft een goede reden om de club te verlaten.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 geprobeerd in goede banen te leiden, maar dat, uh, dat hielp niet. Het probleem bleef en dat is er nog steeds. En uh, ja, tot op een gegeven moment, ik dacht, ja, ik ben, ik ben een voetbalcoach. Ik ben geen uh, man uh, die de financiën moet, uh, moet gaan regelen. En uh, zodoende. En, maar ja, goed, uh, we, we kwamen steeds uh, natuurlijk door die kaf-cup uh, in de kwartfinale, door de pool, uh, halve finale in de finale, dus dat... Het, het, het besluit werd steeds afgesteld. En tot, tot we gisteren die Cup wonnen, ja, toen heb ik dat uh, dus verteld. Maar het besluit was niet, uh, niet alleen uh, van gisteren. Het was, ik had dat eerder al genomen. Ik heb vandaag al een brief gestuurd dat ik, dat ik dus uh, weg ben en dat, dat uh, hun dat moeten regelen. Ik heb een clausule in mijn contract waar ik, waar ik dat, uh, een afkoopsom moet betalen. Dat, dat ga ik dan betalen en dat, ben ik, dat, dat, dat doe ik dan ook. Ik respect, respecteer mijn contract. Maar ik, ik, kon gewoon niet, ik ging gewoon niet meer met plezier naar mijn werk. En dat, dan, moet je dat niet, dan kan je dat niet volhouden lang. We hadden gisteren dus de tour door de, door de, door de stad met die kut. Daar ben ik niet op meegeweest, Omdat het, het, het verzamelpunt was op, op, het, op de club zelf. En ik heb daarvoor met die spelers gesproken En toen heeft die president bekendgemaakt. Na wat supporters dat ik weg zou gaan. En uh, dat, dat, dat, uh, ik mocht eigenlijk eerst niet met de spelers praten en toen uh, vertrokken de spelers en uh, moesten met de bus mee en ik, ik kon daar niet mee. En dan, uh, toen zijn de spelers weer uit de bus gekomen, want die, die vonden dat niet uh, juist en die zijn weer uit de bus gekomen. Heb ik met de spelers gesproken, ik heb ze uitgelegd waarom, waarom ik wegga En uh, daarna uh, ja, waren de supporters uh, wel uh, opstandig. Je gaat nu weg, neem ik aan, uit Tunesië ja. of uh, wat ga je doen? Ja, ik, ik, kijk, aanbiedingen, het zijn, uh, of ik interesse heb, uh, het zijn geen concrete dingen dat ik zeg, nou, uh, dat is, daar, daar, daar kan ik zeggen, dat is een, een concrete voorstel. Ik ben altijd gek op Afrika geweest, dus uh, misschien een ander land in Afrika, dat zou ik ook wel weer een keer leuk vinden, om toch weer een andere cultuur op te stuifelen. Maar uh, het, het blijft uh, natuurlijk altijd aantrekkelijk. Dat zei Ruud Kool tegen collega Robert Meder. Na twee jaar down under is hij weer terug in Nederland. Pascal Bosgaard, de oudspeler van FC Utrecht van Feyenoord en Ado Den Haag, traint sinds vorige week mee met Goethe Eagles uit Deventer. Daar is de Rotterdammer herenigd met zijn oude trainer Fouke Boy. Een verslag van Corné Hendricks vanaf de Adelaarshorst. Ik, ik hoop dat ik de jongens nog iets kan bijbrengen. Ja, je kan dan wel zien dat hij. Uh... Dat hij wel kan voetballen en dat hij uh, wel op niveau heeft gespeeld. De oudste is, uh, is uh, na Marnix, colder natuurlijk, uh, is, is 25 volgens mij. En de rest is, is daaronder. Dus ik denk dat, uh, dat die jongens absoluut wel wat, uh, wat ervaring kunnen gebruiken. Ja. Pascal is ook een jongen die, uh, ja, die ook stuurt en die ook coacht. En uh, ja, dat hebben we ook nodig eigenlijk wel. Dus uh, in dat opzicht zijn er wel heel veel dingen die we kunnen gebruiken. Maar hij mist nog ritme en, en conditie. En, uh, en dan gaan we van daaruit gaan we wel kijken of het, uh, uh, of, het, of het ons zou kunnen samenbrengen. Ja! Maar voorlopig blijft het dus nog even bij meetrainen... in die vernieuwde samenwerking tussen Fouke Boy en Pascal Bosgaard. Een soort van vriendendienst. Met wie weet wel een gunstig contract voor beide partijen. Ik heb met Fouke een hele mooie tijd gehad bij, bij Utrecht. Uh, succesvol. En, uh, ja, en ik ken Fouke gewoon een heel, heel goed persoon. Een hele goede trainer. en uh, ja, Vandaar dat eigenlijk... Uh, ja... Vandaar dat ik eigenlijk hiermee getrekt ben gekomen, ja. Pascal was uh, voor mij de middenvelder, eigenlijk een beetje de stofzuiger op het, op het middenveld. De balafpakker en ja, inleveren bij degene die, uh, die er dan wat moois mee uh, konden doen. Uh, ja, die rol uh, heeft Pascal fantastisch ingevuld uh, voor ons bij Utrecht. En, uh, uh, daarmee heeft hij uiteindelijk ook zijn uh, transfer afgedwongen richting Feyenoord. En, uh, nou, we wilden hem eigenlijk nog een cadeautje geven, vlak voor zijn vertrek richting Feyenoord. Maar uh, ja, die heeft hij niet uitgepakt. Dat was in mijn laatste wedstrijd uh, dat, dat was Groningen thuis. Ze hadden besloten laatste wedstrijd. Als er een strafschop was, dan mocht hij hem nemen. Ja. Nou, dat, uh, dat gebeurde dus dan ook nog uh, op zijn wenken bediend. Uh, iedereen opzij. Ja, dan moet je hem er wel inschieten. <laughs> maar goed, daarentegen heb ik natuurlijk wel gescoord op Europees niveau ja. en, uh, en de Amsterdam. Cup. En, uh, ja, en inderdaad, de competitie met Sydney heb ik gewoon, uh, gewoon gescoord. Ja, het is, uh, is ongelooflijk, maar het is waar. Boskaart, would you believe it? It's his first senior goal. Incredible! 378 games. He has had to wait. And now he's volied Sydney level in the big blue. What a moment for the deal! Het is behoorlijk koud, ja. Het is, eventjes, het is even een omschakeling, ja maar. Shels Jons. Nou ja, goed, uh, uh, het is wel even lekker, iets warmer, ja. Ik, uh, ik heb ook voor het eerst in mijn hele carrière volgens mij een lange broek ook aan. Uh, dus wat dat betreft, uh, is het wel. Het is, het is even wennen, maar. Ik ik nu ook weer bovenheen. Australië dus. Lekker weer, surfen, een beetje layback. Bosgaard heeft er allemaal van genoten. Maar ook van het voetbal. Het niveau is absoluut niet slecht, nee. Uh, je merkt wel dat de laatste twee, twee jaar... Dat, uh, en met de komst van een hoop, uh, hoop Europese spelers... dat het niveau wel omhoog gegaan is. Het heeft wel nog wat, uh, wat jaren nodig... maar ik denk dat, uh, dat het zeer zeker niet heel veel slechter is... als, uh, als onderkant Eerdivisie. Het liefst tegen Bosgaard dus vandaag nog een contract hier in Deventer. Maar lukt dat niet? dan betekent dit niet het einde van zijn carrière. Nou, daar wil ik helemaal niet over nadenken nog. Natuurlijk heb ik wat dingen in mijn hoofd, uh, in mijn hoofd zitten... waarvan ik denk, van, nou, dat zou ik best naar mijn carrière willen doen. Eén eh, daarvan is, uh, is dus met, met spelers aan de slag. En dan kijken of ik ze, ja, of ik ze wat dingen kan bijbrengen. Uh, maar nee, ik, ik, mijn focus ligt nu nog steeds op het, op het voetbal. Ik bedoel, ik, uh, ik train hier nu uh, een week mee... En het, het bevalt me prima. Ik bedoel, uh, het, het loopt lekker en ik voel me goed. Dus wat dat betreft uh, hoop ik gewoon eerst nog uh, het boek open te houden als, uh, als, als professioneel voetballer. Tot 11 uur NOS Langs de Lijn met Dionne de Graaf. Uit 1977 Steve Miller Band met Jet Airliner. Een keur aan ex-tennistoppers was de afgelopen week in Apeldoorn voor de jaarlijkse Tennis Classics. Een van hen was Goran Ivanisevic, de Kroaat. Dat is een echte grasspeler en maakte in de tenniswereld naam met zijn uitbundigheid op en naast de baan. Naast Ivanisevic stonden ook Raymond Sluiter en Richard Krajcik op de baan. Een bijdrage van verslaggever Menno Schilder. De fietser, Goran Goran Ivenicevic, de Kroatische tennisspeler die een legende werd door in 2001... de historische Wimbledon-finale te winnen van Patrick Rafter. Uživajte, gledajte, placite, Goran Ivenicevic Wimbledon. Goran Ivenicevic, de man die op legendarische wijze de Wimbledon in 2001 wist te winnen. Hij werd namelijk met een wildcard toegelaten en hij won in vijf sets... Van Patrick Rafter, waarin de beslissende set eindigde in maar liefst 9-7. Later komt de Ivenicevic weer in actie. Dan tegen Richard Krejcik en Mansour Bagrami. Samen met zijn kopaan Raymond Sluiter. Het is gewoon een super relaxte gozer, weet je. Uh... Ja, qua, qua resultaten mag ik van dit soort spelers mag ik, mag ik de fetus nog niet strikken weet je wel, dus dan kom je toch eigenlijk als uh, ja, gewoon als mindere speler hè, doe je hiermee in zo'n demootje, alleen ja, Goran heb ik zelf nog tegen en dan, ja, dan, dan merk je niet dat daar verschil in zit, weet je, dan is het hé, hey, hoe is het, alles goed uh, echt gewoon leuk en dan merk je op zijn baan ook, dan, dan loopt het ook gewoon allemaal soepel dus gewoon echt, uh, ja fantastische tennissen geweest, maar vooral een wereldvent ook Is hij nog steeds hetzelfde als vroeger? Ja, absoluut, absoluut I was different, for sure maybe play with the character you know i i show my emotions i like to joke around i like to to play serious uh, but i like to show my emotions on the court throw some records break some records you know i was always Interesting to, to, to watch. Ik heb uh, nog een keer een toernooi in Brighton gespeeld, waar, waar hij speelde. Dus ATP-toernooi, denk ik, echt 13 of 14 jaar geleden. En daar brak hij de vier en hij had er ook maar vier. Dus op drie, twee, uh, derde set had hij, had hij geen records meer. Dus toen kwamen twee gasten aan met nog twee records. Van hier, Goran, daar kun je hier nog mee doorspelen. En die zijn: nee, Als ik vier records breek, heb ik het ook wel gehad voor vandaag. Ik, uh, ik ben er klaar mee. Dus die, <laughs> die stapte ja. gewoon van de baan af. Ja, dat is, dat is, ook, dat is ook Goran. Ja. What are you doing now in your life? Actually, a lot of things. I'm uh, playing some of these events. I'm going to start to coach uh, Marin Cilic, uh, travel with him some tournaments and uh, in charge in Croatian Federation for the young kids, so there are almost everything is in tennis. Ivan zegt dus dat hij Marasinic gaat trainen en dat hij druk is met lesgeven aan Kroatische talenten en hij speelt ook nog altijd toernooien. Wat in het begin van de wedstrijd duidelijk wordt is dat vooral Ivan zijn oude streken nog niet is verleerd. Hij heeft bijvoorbeeld al een keer met zijn racket gesmeten en laat ze nu en dan bijzondere dingen op de baan zien. Het is vooral een hilarische wedstrijd waarin duidelijk wordt dat deze wedstrijd niet al te serieus wordt genomen door de vier. Dat is voor de amusementswaarde en voor het publiek alleen maar mooi. Richard Krajcek, wat voor persoon is Goran Ivanovic? Hij, eh, toen ik hem als prof, was een beetje een aparte jongen die op de baan eh, waanzinnig kon spelen, maar ook een beetje gek kon worden op de baan, zou ik maar zeggen. Maar eh, naast de baan, onwijs aardige jongen. En eh, ik kan hem eigenlijk met hem lachen. eigenlijk. Uh, nee, gewoon een hele vrolijke, levenslustige uh, uh, man. Nou, hij is geen jongen meer, maar uh, ja, eigenlijk een, uh, een wereldgoos. Wat vinden jullie eigenlijk van Ivanovic? Gave vent, mooie lange benen. Ja, u zegt het met vonkeling in de ogen, maar wat maakt hem dan zo aantrekkelijk, ook als speler? Oké, oh, die lichaam al van de net klaar. Ivan Isevic, nog altijd even flamboyant. En is nog steeds genietend van zijn sport tennis. Tennis was mijn past, future, present. Het is tennis. Mooi om hem weer even terug te horen, Goran Ivanizovic. Bij de World Hockey League in Argentinië... mogen de Nederlandse vrouwen vandaag even bijkomen. Na overwinningen op Duitsland en Engeland wacht morgen Zuid-Korea. De hoge temperaturen zullen ongetwijfeld weer een rol gaan spelen. En als ik het heb over hoog, dan bedoel ik ook echt hoog. U moet echt denken aan 40 graden of meer. En uh, je kunt je dan gaan afvragen of dat nog verantwoord is. Verslaggever Philip Koken ging langs bij de dokter van de Nederlandse ploeg. Dat is oud-zwemster Conny van Bentham. Uh, kan het zijn dat de speelsters problemen...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 Kwijt kunt. En dat kan echt gevaarlijke situaties opleveren. Komt de gezondheid van met name de kiepsters in gevaar?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 Michael Bublé, featuring Brian Adams, after all. Jumping indoor Maastricht is terug van weg geweest. Twee jaar lang kon het paardensportevenement niet doorgaan... omdat er te weinig sponsoren waren. Maar dit jaar stond het MEC weer ouderwets in het teken van springen en dressuur. Er was in Maastricht een heuse primeur. Dressuur rijden volgens een knockout principe met twee paarden tegelijk in de ring. Hoe verliep dat experiment en zit er ook toekomst in? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Terug van twee jaar weg geweest in het theater dat Mac heet. Jumping door Maastricht. Met springen, dressuur en directeur Frank Kemperman. Traditioneel ook volop ruimte voor innovatie. Ja, Jim is misschien wel een soort speeltuin waar je elke keer weer wat probeert. En ik weet nog goed dat we Anki had hebben met live muziek. En de te Star En de Marinierskapelle waar 215 man muziek. Nou, die bond waar je wat is dus niks meer. Dus we hebben van alles geprobeerd hier en uitgeprobeerd. En sommige dingen zijn groot succes geworden, sommige niet. Maar dat is toch leuk... En zo ook vandaag de knockout dressuur. Heel benieuwd hoe het zal gaan. Nieuw innovatief hierop Jumping Indoor Maastricht. Precies, die knockout dressuur. Moet u even uitleggen, het principe daarvan. Ja, normaal komt er een dressuurruiter in de ring... die rijdt zo 6-7 minuten de rit in zijn eentje. In zijn eentje in de baan, de jury heeft punten. En op plaats laatst maak je de uitslag en dat is de winnaar. Beetje saai misschien. Beetje saai misschien. Hoe kun je het anders doen? In springen heb je een rubriek KO, knock-out. Die hebben we vertaald naar de dressuur. Dat betekent twee ruiters komen tegelijk in de ring. Rijden een spiegelbeeldproef. Ze, ze doen eigenlijk precies dezelfde dingen. Alleen maar één keer en heel kort. Geen roemen eraan. En daardoor zijn ze heel kort in de ring. Twee minuutjes. En ja, en ben je in die ronde slechtste, dan ben je bedankt. Dan gaat de ander door naar de volgende ronde. En jij bent bedankt voor de moeite. Daar kijken we naar Laurens van Lieren en Kira Klinkers op hun paarden. De een links in de ring, de ander rechts. Het knikje naar elkaar, de muziek die start. Ze kruisen elkaar aan de korte kant van de ring en doen precies dezelfde figuren. Gelijktijdig. Voor elke pirouette en elke draf zien we de punten direct op het grote scherm. En als het klaar is... Nu ziet het. Knock-out, en langs, Kira Klinkers. En door naar de finale. We hebben een geweldig applaus. Laurens van Lieren. Laurens van Dieren verdwijnt achter het gordijn. Hij is door naar de finale, kan zich in betrekkelijke rust gaan voorbereiden. Maar Kira Klinkers die moet blijven staan om direct te gaan strijden om het brons. Een andere proef en ook nog eens beginnen aan de andere kant van de ring. Het is allemaal anders en het gaat allemaal snel. Dus bestudeert ze snel de papieren en wordt ze bijgepraat over wat nu te doen. En dan overgang draf Pirouettes, overgang, draf, strekken, passage, klaar. Ze dus even improviseren. Ja, ze dus inderdaad improviseren. Maar het is dan, ik denk eerder bij haar, een beetje de onzekerheid nu. van... Ja. Ah, het komt zo snel oh, en okay. dan het onbekende. Nou, het gaat geval nog goed. Oh, maar alleen gaat Nel de verkeerde kant op. Ja, Kira is goed. Niet dat zij daardoor van de war werkt. Ja, dit is geen spiegelbeeld meer, hè? Nee. Doel ging schoot! Doe was schoot! Zitten ze elkaar weer een beetje in de ja, weg, hè? Ja, uh, die ene Kira behoorlijk in de weg. Daar moet je het dan toch rekening mee houden. Nou, klaar. <laughs> ze staan alleen andersom. Ja, <tied> een beetje onwennig allemaal nog, hè? Ja, heel onwennig, maar wel toch wel leuk. Ja, dat was heel We loopt dus een beetje mis deze strijd om het brons. De ene Amazone loopt de verkeerde kant op. De ander die moet in hele korte tijd haar proef voorbereiden... Wim Ernest, de bondscoach en ook bedenker van dit systeem. Dat zijn dus wat uh, aanloopprobleempjes, wat praktische zaken. Uh, want ja, ook met zo'n knock-out. Je vraagt je toch af, lopen die paarden elkaar niet in de weg? Nee, dat is een kwestie van opbouwen van de proef. Je zag zelfs toen uh, in de tweede proef... Uh, een van de ruiters een fout maakte in het programma... en verkeerde kanten opdraaide dat ze, ondanks dat ze bij elkaar in de buurt kwamen... niet tegen elkaar aanreden. Ook aanwezig in Maastricht. Idol van vele ruiters en amazones. Dames en heren, hier is... Ankie van Gunsen. Niet om mee te doen, maar om een dressuurclinic te geven. Nou, als ik het moeilijk vind, kan ik ook wel een keer wat mijn stem iets doen. Dan zet ik. Oh, oh, oh, prr. En je ziet, prr is halt. Maar Ankie van Gunsen is natuurlijk ook een aandachtig toeschouwer bij deze knock-out dressuurwedstrijd. Hoe heb jij het beleefd? Ja, ik vond het op zich wel een grappig idee, maar ik moest wel op heel veel plekken tegelijk kijken om het te kunnen volgen. Want er waren twee ruiters tegelijk en daar was ook een, lead, een running score. Dus om en de paarden en de oefeningen en de scores in de gaten te houden, dan had ik wel bijna vier ogen nodig. Ja, Dat is een beetje veel van het goede, terwijl het idee juist is dat het voor het publiek spannender is. Hè, dat er misschien nog iets meer te beleven is, maar misschien is het een beetje te veel voor het publiek. Ja, ik denk, uh, ik zie toch liever dan zelf één parkeer uh, de baan in. Alhoewel, soms niet. Het moet wel goede zijn. Ja, die goede zie ik liever alleen. Ja. En die mindere goden, dan mogen er wel twee tegelijk binnen. Maar ja, goed, dat gaat natuurlijk op die manier niet werken. Maar ik zeg al, voor, voor zo'n dag als vandaag is het wel heel leuk om een keer uit te proberen. Laatste onderdeel in de knock-out: Jana Koen uit Aken tegen Laurens van Dieren. Wie gaat de knock-out en wie wint de wedstrijd? Dit keer geen misverstanden, maar een echt duel. Ja nou, Laurens van Lieren. Bravo. De enige man die niet nog out ging vandaag. <laughs> Laurens van Lieren, de winnaar van, van dit mini tournootje moeten we noemen. Hoe is het dan voor jou als ruiter in die ring? Want ja, je bent altijd gewend, je hebt die hele ring voor jezelf. En dan moet je ineens rekening gaan houden met een ander. Ja, ik moet wel zeggen dat de eerste keer, de eerste ronde moest ik heel even nadenken. Ook omdat ik... Uh, Vooraf met Frank Kemperman had gesproken en had, ik had gedacht, van nou, je moet dat een beetje synchroon proberen te rijden. Dus dan ging ik me eigenlijk een beetje focussen op mijn, op mijn ja, tegenspeelster eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Tegenstander. En dat, dat ben je natuurlijk totaal niet gewoon. En uiteindelijk dacht ik ook, nou, daar moet ik niet te veel mee bezig zijn. Het is even wennen, maar dat, dat stelt niet zoveel voor. Het is een mooie demonstratiesport op dit moment. Maar zou het meer kunnen worden dan dat? Ja, nou, ik denk dat we zeker hier aan, aan, dit, aan dit format een beetje kunnen veilen en hè, we moeten goed evalueren. En dan, uh, en dan uh, kunnen we kijken waar we naartoe gaan, want ik denk dat het absoluut uh, wel positief is voor de toekomst van de dressuur. Want waar gaat dit eindigen, Frank Kemperman? EK, WK, Olympische Spelen? Zou dat haalbaar zijn? Ja, ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik weet wel dat er 30 jaar geleden heeft er ooit iemand te zeggen, we gaan een kuur op muziek rijden. Er waren ook heel veel mensen die hebben gezegd, je bent hartstikke gek. En heel veel topruiters, met name de Duitsers, waren er tegen. En het einde van het dressuur en vernietigend, en was, uh, dat was het einde van de wereld ongeveer. Ja. En wat zou het dressuur nu zijn zonder kuur op muziek? Dus zeker ook in mijn functie als voorzitter van het internationale dressuurcomité... sta ik heel open voor nieuwe ideeën. Hallo. op die maand van de muziek, die handen op elkaar, dames en heren. Dat was Edwin Cornelis in het MEC in Maastricht. Het openingsweekend van de strijd om de wereldbeker... heeft de bobslee-team van Kalker dicht in de buurt van Olympische kwalificatie... in de viermansbob gebracht. Het team bestaande uit Edwin van Kalker, Broer van der Zijde, Arno Klaassen... en Syberen Jansma Eindigde dit weekend in Calgary... bij de eerste World Cup van het Olympische seizoen... als tiende in de viermansbob. Syberen Jansma, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, jullie zijn daar nog. Hè? Wij zijn uh, nu in uh, Park City. Oh, jullie zijn nu naar Park City gereisd. Ja. Um, laten we even hebben over uh, jullie uh, wereldbeker in uh, Calgary. Uh, de eerste, ja. de, de eerste uh, wereldbeker afdaling kwam dit uh, resultaat. En jullie werden uiteindelijk tiende voor jullie als verrassing of hadden jullie dit ingecalculeerd? Nou, we hadden liever natuurlijk dat wij ons gelijk uh, kwalificeerden uh, kwalificeerde voor de Spelen. Um, maar um, ik uh, kom zelf terug van een blessure. Dus dat was eigenlijk de eerste week dat, uh, dat we met de opstelling ook echt uh, een afdaling konden maken. Uh, dus we wisten dat daar, um, ja, dat nog niet helemaal 100% zou zijn. Uh, de eerste run viel ook tegen. Uh, ook sowieso uh, qua start en uh, ook de afdaling. Uh, maar eigenlijk de tweede run... Uh, het ja, gaf wel aan uh, wat de potentie is. Uh, ook de start was een stuk beter, zaten we er goed bij. De afdaling was goed en dat was de zesde, zesde tijd. Dus overal waren wij eigenlijk wel, wel blij. Die laatste run gaf ons eigenlijk heel veel vertrouwen. Ja. Maar wat was, was het vooral de start waar het hem in zat, in de verbetering? Nou ja, uh, ja ik denk de tweede, tweede run hebben we echt 500 uh, harder gestart. Dat is in Boslee begrippen echt een, een groot gat. Um, en, en de run was ook iets beter. En als je een beter start hebt, heb je ook een betere uitgangssnelheid bij de start. En die neem je ook gewoon mee uh, in de baan. En, ja. en de run was ook een stuk beter. Uh, ja, en we zaten gewoon echt heel dicht bij de, bij de snelste tijd ook. Uh, en, en dit jaar is het gewoon zo... Uh, het startveld is zo sterk. En... Um, dus het niveau is ook weer omhoog gegaan. Uh, we, hebben wel gewoon, uh, we hebben nog nooit zo hard gestart hier in Calgary. Dus uh, ja, het geeft wel aan dat we op de goede weg zijn. Ja, want zeker met zo'n starttijd hoor je bij de beste van de wereld. Ja, zeker. Uh, Allerom al hebben we een stapje gemaakt. Maar gelukkig hebben we zelf ook een, uh, een goede stap gemaakt. Ja. Uh, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met die blessure? Ben je helemaal hersteld? Ja, eh, ik ben helemaal gesteld. De eerste week heb ik eh, nog geen uh, tweemans gedaan uit voorzorg. Omdat ik uh, de belasting ja, afdaal op ijs is er ook weer in belasting. Uh -huh. Dus over het voorzorg twee mans tweemans uh, gelaten. En de uh, aankomende week staat dat tweemans wel op het programma. Dus dan uh, doe ik weer beide disciplines mee. Maar het gaat goed. Uh, jullie uh, in aanloop naar Calgary hebben jullie ook al kennis gemaakt met de baan van Sochi, hè? Ja, klopt. Hoe is die? Uh, ja, het is, een, uh, het is een hele interessante baan. Uh, twee stukken die, uh, die omhoog gaan. Uh, ik ben zelf dit uh, of de laatste keer niet bij geweest omdat ik gepasseerd was. Uh, ik was er wel bij in... Uh, um, ik was er wel bij in... Uh, de, bij, de, bij de eerste start. Ja. wedstrijd um, En... Uh, ja, het is een hele technische baan eigenlijk, maar niet moeilijk. Maar het is wel moeilijk om snel beneden te zijn. Ja, want je zou zeggen, als je naar de banen kijkt... het moet steeds sneller, hè? het moet steeds gekker, het moet steeds ja. wilder... maar daar is Sochi dan uh, geen voorbeeld van. Nee, nee, Sochi is daarin... Uh, wat wel heel mooi is, is dat de Russen alles hebben gedaan om de baan. En, en, en ja, dat is uh, enorm bouwwerk geworden. Dus dat is wel heel imposant als je daar komt... Uh, alles is supergoed voor elkaar. Uh, ja, wat, wat interessant is aan die baan? Dat je twee stukken echt omhoog hebt. Dat, dat heeft geen enkele andere baan. Mm -hmm. uh, dus de uh, lange bochten. Uh, en uh, ja, die slede die, die wij hebben, die, uh, die, gaat daar, uh, die gaat daar goed naar beneden. Ja, maar als, je, als dit uh, de enige plek is waar je dat zou kunnen testen... dat lijkt me best lastig. Omdat je nergens ja, anders die situatie hebt, hè? Ja, dat klopt. Uh, we krijgen in totaal maar 40 runs aangeboden. Ja. Uh, dus daar moeten we ook mee doen. Maar goed, daar moeten we iedereen meedoen, behalve dan de Russen. Ja. Uh, Is dat, niet, dat, maar, dat blijft toch uh, altijd een gek verschijnsel, dat uh, dan de mensen uit het land zelf uh, heel lang mogen uh, blijven uh, trainen op die baan? Ja dat, ja, dat is het van wat, wat de landen hebben. Het IOC probeert er wel wat aan te doen. Uh, maar ja, dat is nu eenmaal de situatie. Vorig jaar, uh, jaar in Canada was het ook zo. Die jaren, uh, de jaren verkeerd daarvoor de Italianen. Dus er gaat het altijd. Uh, maar uh, dus, ja, de Russen die zullen daar ongetwijfeld... Uh, een tig keer meer uh, afdalen dan we weiger kunnen. Een uh, baan in, in, een La, Plagne of, uh, in die La Plagne lijkt heel erg op. Ja. Uh, dus... Dus als wel een goede graad mee. als je materiaal wilt, wilt testen, dan moet je dat daar doen. En eh, het lijkt erop dat, dat, dat wat materiaal dat we hebben wel goed loopt in de, in Plagne, en dus ook een soort hmm. Ja, want wat kunnen jullie nu nog? Kijk, jullie moeten bij de beste acht komen, hè? Zo, zo, is, zo is het afgesproken. Ja, top acht. Um, wa Wanneer schatten jullie zelf in, wanneer kunnen jullie die kwalificatie binnen hebben? Nou ja, in principe... Kijk, in principe hadden we het afgelopen weekend kunnen doen. Als je de tweede run kijkt, dan, dan hebben we alles... Alles is er, alles aanwezig. Het materiaal staat, het gaat goed. Uh, nou ja, het, het, de start, de potentie is er. We mm -hmm. moeten als team nu gewoon samenkomen. Dat is heel belangrijk. Dus we moeten uh, Ja, het is een beetje een ritme wat we op moeten doen. Dus vooral het wedstrijd, wedstrijdritme opdoen. En dan, ja... We laagden dit weekend natuurlijk al uh, de kwalificatie binnenhalen. En we zaten de vorige keer 500 achter. Nou ja, we verloren de, de, de tweede of de eerste stad verloren wij 500 opzichte van de eerste. Dus ja, dat geeft me aan hoe, hoe dichter bij het bij uh, al waren eigenlijk. Ja, maar het lijkt me wel voor jullie heel belangrijk dat het zo snel mogelijk is. Dan heb je het binnen. Ja, dan zit je binnen heb je rust. En kunnen we ook qua uh, opbouw, kunnen wij weer uh, eigenlijk richting Sochi bouwen. En nu ja, zorg je daarvoor dat je die piek die we nu hebben vasthouden. Uh, nou, als je die kwalificatie binnenhaalt, dan kun je fysiek gezien weer, uh, weer iets zwaarder gaan trainen. En dan kun je echt gaan focussen op. Uh, Sochi. Ja, dat vind ik allemaal mooi. Jullie hebben het als topsporters altijd over... Dan ga, je, hè, dan ga je daar naartoe bouwen en dan ga je daar focussen. Maar kun je, je hoeft niet uh, elke dag te beschrijven... Hoor, maar kun je ongeveer aangeven hoe dan dat laatste stukje naar Sochi eruit ziet? Is dat fine-tunen? Uh, nou, in principe moet, moet het dan al goed zitten. Ja. Uh, en wat blijkt is dat we eigenlijk het hele seizoen constant moeten zijn. Ook met, met oog op punten, want hoe, hoe beter wij in de punten zitten... Uh, hoe, hoe uh, grotere uh, kans is dat we goed ijs hebben. Dus dat is eigenlijk al heel belangrijk. Uh, dus als wij in Sochi afreizen, dan moet, het, dan moet het team eigenlijk al staan. En dan is het eigenlijk alleen nog maar zorgen dat je vooral ook uitgerust bent. Uh, want je hebt al een heel uh, seizoen erop zitten... Ja. En, en uh, ja, dan gaan we vaak uh, nog een, een trainingskamp beleggen ergens, waar we vooral op snelheid en, en de kracht zitten, eigenlijk niet dan, dan allemaal goed zitten. Dus dan is het echt echt inderdaad fijn tunen. Ja. Je, je zie je nu uh, de tweemansbop ook, want die, die is aan het trainen. Ja, nee, ze gaan momenten uh, als ze op het punt uh, om te beginnen. Ik sluit langs de met de camera in mijn hand. Ze oh. het <lacht> ook filmen, dat wordt allemaal vastgelegd en dan gaan we dat zo meteen uh, gaan we dat analyseren thuis. Dus uh, ik hoor net ook uh, speaker omroepen nog twee minuten... en dan uh, moeten ze afdalen. Dus uh, ja, dus vragen ze de tweemans. Dus morgen de viermans en dan overmorgen weer de tweemans. Dan hebben we een dagje rust en dan uh, begint de wedstrijd weer. Ja, want de tweemans, de verwachtingen bleven wat achter, hè? Ja, ja, de, ja ook een nieuw teamzangstelling Bor, natuurlijk... in de broer van de zijde, in de tweemans. Ja. Dat, uh, nou, dat, dat is toch weer een andere timing ook... omdat Broer het uh, team van Ivo de Bruin, komt. Dus dat was altijd ook weer even zoeken... Uh, maar we hopen daar uh, ja, toch ook uh, gauw uh, verbeteringen in, in, in te krijgen. En uh, ook die tweemans uh, snel binnen te krijgen. Maar de focus ligt vooral op de viermans. Omdat we denken dat we daar de meeste kansen uh, kans hebben. Ja. En natuurlijk moeten we ook de tweemans kwalificeren... Focus ligt al vooral op de viermans nu eerst. Met jouw videobeelden moet het vast helemaal goed komen, ook met de tweemans. En Je kan waarschijnlijk niet ja, een live dit, verslag geven en, en video hanteren. Ja. Dus ik wens je ik nee, wens ja. goede training. Ja. Is goed. Oké, okay, Dank dankjewel Syrin Jansma. Sport en muziek op Radio 1, LOS langs de lijn. Sniff sniffen, Tears uit 1980. De Wielenploeg Saxo Bank is overgenomen door de Rus Olek Tinkov. Hij wordt de volledige eigenaar van de Wielenploeg die volgend jaar verder gaat onder de naam Tinkov Saxo. Bjarne Ries, tot vandaag eigenaar van de Wielenploeg gaat door als manager. Tristan Hofman en Steven de Jong blijven bij het team als ploegleider. Tot zover deze Langs de Lijn van maandag 2 december. Morgen dus vanaf 1 uur via NOS.nl Hockey. World Hockey League Nederland-Zuid-Korea. Nu met het oog op morgen met Eva Hinek. Goedenavond.